Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland heeft tot nu toe 800 miljoen euro aan militaire steun gegeven aan Oekraïne. Dat heeft minister Ollongren van Defensie gezegd. Onder de steun vallen luchtafweerraketten, panzerhouwerwietzers, munitie en radarapparatuur. Ook is een groot deel van het bedrag naar een nieuw internationaal fonds gegaan. Daarmee worden toekomstige militaire aankopen zoals tanks en afweergeschut voor Oekraïne betaald. Een zwaar beladen dag voor nabestaanden van de MH17-slachtoffers. Vandaag deed de rechter na acht jaar uitspraak in de zaak. Drie mannen, twee Russen en één Oekraïne... krijgen een levenslange gevangenisstraf. Silene verloor haar zoon en schoondochter bij de ramp. Ze is tevreden met de uitspraak. Ik bedoel, de wereld kijkt ook mee naar dit, uh, dit vonnis. Ja, ze gaan nooit zitten natuurlijk, dat weten we ook wel. En dan we krijgen de kinderen er ook niet mee terug... maar het voelt toch als erkenning. Kijk, voor ons was het sowieso de waarheid. De, de bewijzen waar het OM mee is gekomen, maar nu wordt het door de rechtbank bekrachtigd en dat is heel belangrijk. Dat, dat voelt gewoon goed. De kans is klein dat de drie mannen uiteindelijk hun straf gaan uitzitten in de gevangenis. Ze zitten in Rusland en dat land wil ze niet uitleveren. Nancy Pelosi, de leider van de Amerikaanse Democraten, stopt ermee. Dat heeft ze gezegd tijdens een toespraak. Ze wil op deze manier plaatsmaken voor jongere generaties. Pelosi leidde de Democraten sinds 2003 en is nu 82. Een Nederlands elftal kreeg vandaag na hun training in Qatar bijzonder bezoek. Een groep van twintig arbeidsmigranten kwam langs om te praten met de spelers van Oranje. En er werd ook een balletje getrapt. Dat vond aanvoerder Virgil van Dijk erg speciaal. Je geeft ze natuurlijk een, uh, een avond om ja, niet te vergeten. Uh, maar wij, hebben dat ook, wij vinden dat ook heel speciaal. We, we hebben iets plezier plezierd vanaf uh, spatten denk ik. En uh, ja, dat is waar je het wel voor doet. Met de ontmoeting wil Oranje extra aandacht vragen voor de omstandigheden voor arbeidsmigranten in Qatar. Daar is veel om te doen. Veel van hen zouden tijdens de bouw van de stadions worden uitgebuit. Het weer op de meeste plekken droog. Morgen opnieuw een natte dag. En het wordt ook fris. Maximaal tussen de 5 en 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Verkroop 1 Nest 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar voor uitgeest 20 minuten. Op de A9 Alkmaar richting Diemen voor afrit AMC, 5 minuten vertraging. De ring van Amsterdam tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens richting Den Haag, 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 En deze laatste single, daar zeiden ze van ja, het zit wel een beetje in de buurt van Siouxie in de benzine. Dus ik zeg nou: als ik het stemgeluid van, van Michel Tuypen erbij pak, dan zit daar toch ook nog wel een klein beetje Haagse bluff tussen. Van ooit een jaar of tig terug.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 Morgen een single uit te brengen. Een nieuwe single. Dat is de laatste. En dat is ook tegelijkertijd op weg naar een EP. En deze bracht hij vorige week nog uit. Of twee weken terug. Inmiddels alweer. En dat nummer dat heet I Won't Let You Go.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 Uh, dag mensen, dat is een beetje zoiets als uh, de boel vakkundig aflopen timmeren, zoals Peter Visu dat zegt. Uh, leuke website trouwens ook, want uh, dat is Velveteenrap. Rap. Dus uh, met dan aan het eind R-A-B nee, en dan .it. Dus die hebben hun website laten hosten ergens in Italië.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 I don't know it Say it again, say it again I don't feel it this way You're going Away Suck it up Suck it up the inspiration Suck it up Suck it up the information This way I want you to stay And now you The inspiration in me, what a child were to be. Remember, Penelope. Whoa, Penelope. Remember, Penelope. Whoa, Penelope. This way, you're gone. Penelope Oh Penelope Uh, ik stond al uh, half uh, te applaudisseren. En ik denk, oh, er gaat ook nog een stukje achteraan. En het was maar één handclap. Dus uh, dat, dat, dat allemaal, net ging het allemaal goed. Maar nu is er nog een vette primeur. Want uh, de, die heb je nog niet ergens uh, kunnen horen. Alleen hier dus. Uh, want morgen komt hij uit. Een uh, nieuwe single van, uh, van deze fijne band uit het land van Maas en Waal. Boudewijn de Groot heeft het er ooit eens een keer over gehad. Maar deze jongens kunnen er ook wat van. Uh, ik heb het zelf Scarlett Rose. En het nummer dat heet Darling. Darling. What are you thinking? Oh darling. Where are you going? Without him. Without hope. Without me. Without him Without hope Without me Darling Are you still dreaming? Oh darling Are you still going? Ja, dat is de, de nieuwe single. En daar gaan we het uh, zo dadelijk. Over denk ik een minuut of vijftien zo'n beetje over hebben. Want uh, dat is een beetje het moment uh, dat we het daar uh, over moeten gaan hebben. Maar eerst, uh, want het uh, nummer dat heet, Darling van Scarlet Rose. Komt morgen uit. Maar er zijn ook nog andere zaken. Want er komt ook een nieuwe single van Francis Alban Blake out, Maar dit is nog een andere single van hem: More is not the answer!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 nou, ja, Frans is geïdentificeerd. En, uh, Ja, weet je, ik snap de, zijn uitspraak wel. In de zin van dat, uh, weet je, familie was blij met zijn muziek. En ook met, met alle aandacht die uitging naar Frans. Maar Frans wil natuurlijk zelf eigenlijk al niet meer. Mm. En, uh, Het geeft wel rust. Want een verdwijning is toch wel een van de meest vrede dingen die er, uh, die er is. Want ja. uh, bij verdwijning zul je het nooit zeker weten. Nee. En de dood is in ieder geval wel helder. Ja, nou ja, goed. Het, het, het is nu uh, duidelijk.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 Um, maar even over, over Passages, uh, hoe waren daar uiteindelijk de reacties op dat album, wat jij uh, muzikaal uh, uitgevoerd hebt, in de geest van Francis' album Blake? Eh, uh, nou ja, weet je, beetje alsof je, uh, kan ik het dan nou mooi zeggen? Ja, ah. ja zeg het eens. <laughs> Kijken, eh... Uh. Als ja, je van, van scheet in een heel drukke ruimte. <laughs> ja, ja, nou ja. Scheet in een heel drukke ruimte. Ja, maar het is niet iedereen opgevallen, maar sommige mensen die vonden het wel lekker ruiken of die dachten verder. <laughs> aan de hand. Ja. Um, dus uh, nee, maar het heeft niet heel erg de, de grond doen uh, trillen. <laughs> nee. Nou <ja. laughs> nee. Maar. Uh,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 This is a baby here. Weet beetje goed luisteren. En dan hoor je toch wel degelijk de hand van Francis. Op een plek erin terug. Die uh, min of meer de muzikale nalatenschap heeft overgelaten aan de man. Die je net uh, in de uitzending hebt uh, kunnen horen. Frank Bond. Uh, heren. Hallo, het, hallo. Zit er, het zit erop. Uh, de, het zit erop. De optreden. Helaas. Laat ik eerst even vragen. Hoe vonden jullie het? We vonden het heel leuk. Als ik voor mezelf spreek. Ja, ja. super tof. Wat ja? leuk. Het was het wel waard om ergens...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 op een kajon, maar normaliter liter ja. neigt het soms nog wel eens misschien naar elektronisch toe. Dus echt een beetje zo'n soort dance beat-achtig ding ja. dat erin zit. Um, maar ja, nu, nu, nu op een kajon wordt dat moeilijk natuurlijk omdat, uh, omdat dat uh, te laten horen. Mm -hmm. Maar uh, dat is eigenlijk het enige wat is blijven staan, plus textueel. Maar de rest om die song heen moesten we wel gaan verbouwen, omdat, omdat we constant dachten: nou, nah, dit is een.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 dat je iets deelt wat leuk is. Precies. En niet die, die allerlei onzin over mijn mening is dit en weet ik maar wat. Nou ja, en heel veel mensen worden daar toch onzeker over. En dat is dan natuurlijk social media gedeelte. Iedereen heeft wel een onzekerheid in zich. Mm -hmm. En um, daar gaat eigenlijk dus zo'n compleet over. Dus over de onzekerheden die je kunt hebben. En uh, ja, iedereen die niet luistert zal denk, gaat misschien mm -hmm. nu ook denken... van ja, wat is mijn onzekerheid? Je ja. komt er altijd wel bij eentje.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 Nou, dit is eigenlijk naamloos. Naamloos? Ja, daarom. Nee, dat is gewoon Scarlet Rose. Uh... Nee, ik denk gewoon dat we, we hebben hem altijd aangeschreven bij, uh, bij, uh, bij podia en zo, voor, voor boekingen en zo, dat de EP gewoon Penelope heet. Want Penelope is eigenlijk wel de song die ja, er op de laatste opstaat. staat. Ja, Penelope. Mm. Ja. ja. Hoeveel staan er eigenlijk op? Vier. Vier.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 met ook een band nou die komt meer uit de, de buurt van Arnhem en dat is of dat zijn de Stone Souls To end up with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 After new is just Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5